Lena, zou je dadelijk een extra bord en bestek neer willen zetten? Onze geëerde gast blijft bij ons de maaltijd gebruiken.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 Ik zou u er toch op willen wijzen dat uw gedrag enigszins zonderling is geweest, heer van Guideren. Hoe bedoelt u? Nou, om maar iets te noemen. Hoe dacht u dat mijn zuster Lena het heeft ondergaan... toen zij vanaf de straat in de winkel werd aangegaapt... en het onderwerp werd van spot van alle omstanders? Tja, ik kan mij voorstellen dat mijn gedrag niet helemaal betamelijk is geweest. Maar... Ik ben onder de bekoring gekomen van de bevalligheid en schoonheid van uw zuster. En niemand heeft me ooit geleerd hoe dat op een betamelijke manier kenbaar te maken. Het leven op de gaarde in Meerkerk is goed en rijk... maar eigenlijk leven we daar afgesloten als op een eiland. Mijn tante die me heeft opgevoed is een oude zonderling... en bijna de dienstmeid is weliswaar altijd erg goed en zorgzaam voor me geweest... Maar hoe ik mij moet gedragen in omstandigheden waarin ik nu verkeer... heeft ze me nooit kunnen leren. Voor zover ik weet, heeft nooit iemand haar naar haar hand gedongen. Maar in ernst. Ik heb uw zuster gezien en ik zou graag kennis met haar willen maken. Ja, hoe dat officieel moet gaan, weet ik niet. Daarom kom ik er tegenover u maar rond vooruit. Ik begrijp dat u daar in Meerkerk eenzaam leeft... en met niemand omgang hebt. Maar wat mijn zuster Lena betreft... ze is nog een kind... Ze is nauwelijks 18 jaar. En ik vrees dat zij... Ja, hoe zal ik het zeggen? Dat ze enigszins bang voor u is en voor uw bedoelingen. Maar waarom zou uw zuster bang voor mij moeten zijn? Als uw bedoelingen zuiver zijn, dan zal ik met mijn zuster praten. Mijn bedoelingen zijn zuiver, bakker van Roekel. Ik geloof u. Ik zal met mijn zuster praten. Het eten is klaar, heren. Mooi. Wilt u mij maar volgen aan tafel, heer Van Geijderen? Heeft het u gesmaakt, meneer? Het is een feestmaal voor me geweest. Ik, eh, ik hoop niet dat u het mij kwalijk neemt, heer Van Geijderen. Maar ik moet weer aan het werk. Ja, en ik moet ook weer opstappen. Erg bedankt voor het maal. Dat had niets te betekenen. Zal ik u nou maar even uitlaten? Graag. Dag. Lena. Zie ik jou nog eens? Ik. Ik weet niet. Mag ik nog eens terugkomen? Als u dat wenst. Tot ziens dan. Als het u ernst is, meneer. Dan staat ons huis voor u open. Het is mij ernst, Bakker van Roek. Het ga je goed. Wat heeft het nou allemaal te betekenen, Antonie? Nou, dat lijkt me nogal duidelijk. Dat heerschap heeft zijn oog op jou laten vallen. En hij heeft mij om toestemming gevraagd jou te mogen ontmoeten. Oh, en wordt er aan mij niets gevraagd? Het staat je natuurlijk vrij, Lena, om op zijn avances in te gaan of niet. Wat moet ik met die heiden uit Meerkerk, zoals je hem zelf noemde? Het is een man van gezag en grote rijkdom. Ja, maar wat weegt in het leven nu zwaarder? God of de mammon? Die keus wordt jou niet gesteld, Lena. Wat het godsdienstige betreft kun je toch zeker je eigen leven leiden. Die voorwaarden zal ik hem zeker stellen... en dat moet jij ook vanaf het begin bepalen. Maar, maar geld is niet niks, Lena. Trouwens... Hebben de Israëlieten niet de gouden en zilveren vaten van de Egyptenaren genomen? En daarvan werktuigen gemaakt, de verheerlijking van de heer? Hus, met geld valt veel goeds te doen, Lena. Ik weet niet wat ik hierop antwoorden moet, Antoni. Ik voel me helemaal verward. Maar dit wil ik je wel zeggen. Als er ooit iets... Het is gewoon te zot om erover te praten, maar... Als er ooit iets tussen die die jongen uit Meerkerk aan mij zou groeien... dan zou al het geld van de wereld daar geen enkele rol in spelen. Het is goed, Lena, het is goed. Laten we maar niet op de zaken vooruit lopen. En eerst maar eens afwachten hoe dat heerschap zich verder gedraagt. Nou, wat ik laatst zei over water en cognac kun je wel vergeten, wijna. Ik weet niet wat u bedoelt, vrouwen. Toen we laatst bij notaris Mellaert waren... werd hij toch bijgebracht met water en cognac. Nou, het heeft bitter weinig geholpen, want eergisteren is hij overleden. Oh, is de oude notaris dood? Ja. En het is dat ik niet voor de tweede keer mijn hoofd wil stoten... anders had ik me graag dit tochtje naar Utrecht bespaard. Met die zoon van Mellaert valt geloof ik nog wel te praten... Hè, waar blijft die Doris nou toch met zijn rijtuig? Gaat u dan naar een notaris in Utrecht? Ja, ik heb daar nog een paar zaakjes te regelen, wijna. Maar ik waarschuw jou, dat gaat niemand iets aan, hoor je? Ja? Ik zie Doris al aankomen, vrouw. Mooi zo. Nou, help mij dan maar eens eventjes naar buiten. Zo, oh, zo. Ga je op reis, meu Anne? Dat gaat jou helemaal niks aan, snotneus. En dan met Doris? Moet zeggen, een mooie vertoning, hoor. De vrouwen van Garderen in een huurrijtuig. Waar bemoei jij je mee, slungel? Moet ik je even in het rijtuig dragen, tantetje? Zolang ik mezelf nog voort kan bewegen, heb ik jouw hulp. Niet nodig. Uh. Kom weer bijna. Waar is de reis heen, Doris? Naar nou, Utrecht. Uh. Het is mooi dat ik dat weet. Als ik een half uur later wegga naar jullie, dan haal ik jullie nog voor je het vaas in. Je moest het eens wagen mij achterna te gaan. Rij op, Doris. Zo'n oud rijtocht naar Utrecht, met zo'n sukkel van een paard. Die zijn niet voor de avond terug. Kom maar eens mee, tankeradette. Dan gaan we eens kijken, hoe het er bij de bakker in Fianenpoor staat. Uh, hoi! Komt hij lang uit Meerkerk weer aan Lena? Hij heeft het hevig te pakken hoor. O, wat moet ik doen? Je moet het ijzer smeden als het heet is natuurlijk. Nou, ik voel me net als koning Saul die zich tussen de vaten verschoot toen ze hem koning wilde maken. Ben je mal? Hij eet je heus niet op hoor. Goedemorgen samen. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou je van vinden om met mij mee naar huis te rijden en de gaarden te bekijken Lena? Mijn tante is de hele dag weg en ik zou graag willen dat je het huis eens zag. Ja, maar dat kan toch niet? Dat is toch veel te gek? Dus je zou het wel willen. Wat zullen de mensen er wel van zeggen? Ach, wat gaan je de mensen aan? Goed, ik ga mee. Mooi zo. Binnen een kwartier kom ik naar de tilbury voorrijden. Tot dadelijk. Ja, ik kan niet zeggen dat ik ervoor ben, vrouw van Garderen. Maar uh, aan de andere kant... Wat aan de andere kant? Uh, kijk eens... Er mag uit een testament niet blijken dat het een vooropgezet doel is een huwelijk te verhinderen. Dat is in strijd met de geest van de wet. Maar er is wel een formule te vinden die iedere notaris moet opnemen. Hoe bedoelt u dat? Als u laat opnemen, indien mijn neef trouwt, dan vermaak ik alles aan de diaconie. Dan kan de rechtsgeldigheid van het testament in twijfel worden getrokken. Maar... Uh, als het bijvoorbeeld al dus wordt gesteld, ik vermaak aan mijn neef onvoorwaardelijk alles wat ik bezit, mits hij bij mijn overlijden nog ongehuwd is... Nou ja, maar dat komt op hetzelfde neer. Ik zei toch al dat het een kwestie van opstellen is? Goed zo. Dan moet dat in mijn testament worden opgedomen. Kijk, en dit is nu de gaarde. Oh, niet zo hard, Helmen. Ik ben bang. Dadelijk rij je nog tegen de stal op. Rustig maar. Dankredet en ik kennen elkaar. Ho! Een man ben je. Dan moet je mijn haar nou eens zien en mijn muts. Kom maar hier. Dan zal ik je muts weer netjes zetten. Oh, nee, Abou. Dat zou me wat moois worden. Je haar zit uitstekend zo. Kom maar eens mee. je grote ramen. En wat een prachtige voordeur. Wat doe je nou? Boeren komen door de achterdeur naar binnen. Dames gaan door de voordeur. O, is er dan nog iemand thuis? Onze keukenmeid Koba. Kijk, Lena. Hier in de gang hangen tegenover elkaar de schilderijen van mijn grootouders. Of ze veel van elkaar gehouden hebben, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar in elk geval kijken ze elkaar nog elke dag strak in de ogen. Oh. Je lijkt op je grootvader. Oh, vind je? Oh ja, sprekend. En hier heb je ons dagverblijf. Oh. Wat, oh. Valt het je tegen? Nee, nee, in het tegendeel. Wat een ruimte. En wat een mooie meubel. Ho! Ho! Ik heb nu toch wel een stuk rustiger gereden dan op de heenweg, hè? Ja, dat was erg aardig van je. Nou zit mijn muts tenminste nog op zijn plaats. <laughs> en ik heb mijn woord gehouden binnen een paar uur terug. Ja, ook dat is aardig van je. Heb je spijt dat je meegegaan bent? Oh, nee. Helemaal niet. Mag ik je nog eens komen opzoeken? Als je dat wilt. Ja, ja. Dat wil ik, Lena. Dat wil ik heel erg graag. Maar kom, ik zal je even helpen met uitstappen. Oh, maar dat kan ik wel alleen hoor. Geen sprake van. Ik heb dan wel geen fijne manieren geleerd... ...maar ik weet toch wel hoe ik me bij een dame te gedragen heb. Geef me je hand. Dank je wel, Herman. Het veulen kan elk ogenblik komen, Anne. Zo, je krijgt van mij geen cent. Het is niet de juiste tijd voor een merrie om een veulen te krijgen. Er moet een veearts bij komen. Nou, dan haal je er een veearts bij. Maar wie betaalt die veearts dan? Ja, dat zijn jouw zaken. Daar heb ik niks mee te maken en daar wil ik niks mee te maken hebben. Die veearts betaal je zelf maar. Waarvan moet ik die betalen als ik om elke cent bij jou moet bedelen? Nou, dan verkoop je die hengst. Ik? Tankeradet verkopen? Ja, waarom niet? Ik wist dat je een loeter was, mevrouw Anne. Maar dat je zo... Maar je krijgt me niet klein. Als je dat soms denkt, wees blij dat ik je een goede raad heb gegeven. Moet je koffie, Herman? Nee, dank je, Weina. Had je weer woorden met me, Johanne? Tja, als altijd. Je moet maar denken. Bij Wijnhaar in de keuken ben je altijd welkom. Je bent een schat, Wijnhaar. Als jij er niet was geweest, al die jaren... Maar vertel eens, wat zijn de moeilijkheden? Waarom kijk je zo somber? Het, het veulen kan elk ogenblik komen. Maar alleen kan ik het niet aan. Ik heb er wel alles over gelezen, maar... Ik heb nog nooit de geboorte van een veulen meegemaakt. En daar maak ik me zorgen over. Weet je wie je in de arm moet nemen? Nou? De raad, de vader van Doris. De oude de raad? Ja, die weet alles van paarden. Die heeft destijds nog bij je grootvader in de stallen gewerkt. Zo? Dat wist ik niet. Maar ja, die van de raad zijn mijn vrienden niet. Die zullen me heus niet zomaar willen helpen. Nou ja, je zult er natuurlijk wel wat voor moeten betalen... Maar zo erg veel zal zouden... Is het hem nou juist, Wijnah? Aan de andere kant. Meu Anne heeft voorspeld dat het verkeerd afloopt met het paard. Oh, maar je gelooft toch niet in haar macht, Wijnah? Ja, jongen, die is er. Dat geloof ik vast. Daar zijn bewijzen van. Ach, hou nou toch op, Weyna. Dacht je dat ik aan toffe dat toch vergeef. Stil toch, Hermen. Daar moet je zo niet over praten. De enige macht van Meu Anne is haar geld. Als, als ik geld had, dan kreeg Ada een gezond veulen. En, en dan begon ik een fokkerij. En dan stonden in een paar jaar de stallen weer vol. Zoals in de dagen van grootvader. Maar ik heb geen geld, wijna. Ik bezit geen rode cent. Die oude heks heeft me iedere gulden geweigerd voor dat paard. Weet je, dat ik in staat ben, bijna om, om naar dat toe te gaan... en de sleutels af te nemen en het geld in het kabinet te halen. Stil toch, jongen, stil toch. Zeg niet van die erge dingen. Maar, maar als het dat is... Wat bedoel je? Als het alleen maar een kwestie van geld is. Geld is er wel. Wat zeg je nou allemaal? Kom maar eens mee met die ouwe Nu, dit kistje even open. Alsjeblieft, mijn jongen. Geld is er genoeg. Heb ik allemaal gespaard. Fijne. Wat heb, jij... wat heb ik ooit aan geld nodig gehad? Hier, allemaal gulden en rijksdaalders gespaard in dertig jaar tijd. Neem me van wat je nodig hebt, jongen. Maar Fijne, dat kan ik toch niet zomaar. Stel dat alles misloopt. Wat dan nog, mijn jongen? Je bent toch in al die tijd mijn enige vreugde geweest. Ik ben blij en dankbaar dat ik je mag helpen. Toe, vlug. Neem wat je nodig hebt voordat me Anne. aan het... Goed bijna. Ik leen honderd talen van je. Maar ik zal het je teruggeven Natuurlijk, zo... Natuurlijk, jongen. Dat weet ik toch. Maar neem het geld nu gauw voordat me iets merkt. Dat zijn er tien. En dat zijn er twintig. De raad, wat denk je ervan? Nou, het kan nou elk ogenblik gebeuren. Stil maar, Ada, stil maar. Rustig maar, alles komt goed. Heus, heus. Wat is er bijna? Op de raad ogenblikkelijk bij de vrouwen komt. Wat moet die ouwe van mij? Dat weet ik niet, maar als het paard zijn tijd is, kom nog gauw mee, man. Laat dat paard maar rustig leggen, ik ben zo weer op. Goed, Raad. Zo, ga hier maar naar binnen, de raad. Zo, de raad, ga zitten. Je bent in de stal bezig met dat veulen, hè? Ja, vrouwen. Hoe gaat het? Het ligt wat moeilijk, maar met z'n tweetjes zullen we het wel klaren, denk ik. Ik wil niet dat je daaraan meewerkt, de raad. Maar, vrouwen, dat. Kan. Luister, de raad. Werk jij hier voor niks? Hoe bedoelt u, vrouwen? Mag jij die lange slungel zo graag, dat je helemaal voor niks je nachtrust opoffert? Hé? Nee, nee, natuurlijk niet. Ik wil behoorlijk mijn loon hiervoor hebben. Ik ben de enige vakman in de hele omtrek. En wie dacht je dat jou betaalde? Dat, dat weet ik niet. Dat, dat gaat je natuurlijk. Nou, laat ik je dan uit de droom helpen, de raad. Van mij krijg je geen rode cent. En van die lange hermen ook niet, want die heeft geen duiken. Maar als die me vraagt, dan zal die toch ja. ook wel... elke gulden, elke stuiver, moet die aan mij vragen, de raad. Hij bezit niets. En voor dat paard geef ik geen cent uit, begrijp je dat? Jij werkt voor de hondse kontman. En dan nog wat. Jouw zoon Doris. Zou jij niet graag zien dat hij een beste bank kreeg? Ja, nu, natuurlijk. Hm. Nou. Ik was al lang van plan om je zoon in vaste dienst te nemen. Trouwens, hij verdient met die klusjes bij mij toch al een aardig centjes, niet? Zeker, vrouwen. En daar ben ik ook erg dankbaar voor. Maar als jij helpt met dat veulen deraad, raad, dan gaat dat allemaal niet door. Dan krijgt je zoon hier geen baan en dan hoeft hij er ook nooit meer te komen. Nooit meer, versta je dat? Dus, eh, maak je keus. Of je helpt met dat paard... En jij en je zoon zijn hier voor het laatst geweest. Of je verdwijnt. En ik zal het goed met je maken. U, u laat me weinig keus, vrouwen. Dat heb jij heel goed begrepen, de raad. En ik zou nou maar maken dat ik stilletjes wegkwam. Zeker, vrouwen. Goeiedag, vrouwen. Inderdaad, waar ga je heen, man? Ik, uh, ik ga nog even naar huis. Kom mee, man, het dier werkt. Ik kan u niet helpen, meneer Herman. Uw tante heeft het me verboden. Wat zeg je daar? Ze zegt dat u geen geld hebt. En Doris krijgt hiervoor goed gedaan. Ik ben maar een arme mensje. Ik... Wat? Zou je om zo'n heks, zo'n mirakel van een heks, dat paard in de steek laten? Ben helemaal vooruit mee, zeg ik je? Au, au, kom met Kom, man! Kom Sta zo, En hey man, doe je werk, hè? En dat zeg ik jou. zo waar als ik Herman van Garderen heet, ik begaan ongeluk aan jou en aan die oude heks daar binnen als er met dat paard iets verkeerd gaat. Laat la, la, la, la, me, maar Kom. los. Ik, ik zal mijn best doen. Het ah, is goed gegaan, hè, de raad. Het is mirakels goed gegaan. Het was een voorspoedige geworden. En dan een merrieverd. Alweer een merger. Goed werk, Horada. Goed werk.